...zal hij ze met uh, coming out day. En u zult begrijpen gezien onze motie... ...is dat een, uh, is dat een toezegging... Die, uh, ...die voor ons... Uh, uh, ...van grote waarde is. En uh, wij gaan er ook vanuit... ...dat dat dan ook gaat gebeuren. Ik zou me kunnen voorstellen dat er... ...als er nog meer van uh, evenementen... allerlei zaken zijn die... Uh, ...aandacht uh, geven aan... Uh, LHBT emancipatie ...dat ook dan uh, die, die vlag... gehesen zou kunnen worden... Um, ik denk bijvoorbeeld maar in de tijd van Gay Pride en dat soort zaken. En in die zin heeft u eigenlijk met uw antwoord de motie al uitgevoerd. En wat dat betreft, kan, wat de Partij van de sociaal Zandvoer betreft, kan die motie worden ingetrokken. Wat ons betreft, kan die worden ingetrokken. Kijk, we kunnen hem ook wel eens in stemming laten brengen, maar het college uh, heeft al gezegd te gaan doen wat wij vragen. En dan is het, dan is het, most, na de mate, als nooit die motie vaststellen. Een voorzitter bij de interruptie. Meneer Toon, is het dan zo dat die, uh, we gaan uh, in oktober die vlag uithangen op het gemeentehuis? Ja. ja. Nou zeg. Ja. Ja. Ja. Vindt u dat erg meneer Demmers? Ja, want dan de Verenigde Motie wel een stemming, dan kunt u tegenstemmen. Ja, nou, dat hoeft mij niet, maar ik heb een kanttekening, is dat ook goed? Uh, ik vind dat het gemeentehuis uh, ge, um, exclusief uh, moet zijn voor de uh, Nederlandse vlag, uh, de Wimpel die erbij hoort, en uh, de Zandvoortse vlag. En ik vind het een symbolisch uh, gebeuren waar verder niks mee gebeurt. Als ik het nou kijk uh, vanuit mijn optiek en wat ik heb meegemaakt... vind ik dat lesbiennes hartstikke leuk meedoen. En uh, homoseksuele mannen die gaan ook eens een trein. Door alle lagen van de bevolking. Ze hebben nog een nationaal feest in Amsterdam. Dus laten we zeggen dat emanciperen van die groepen... Dan denk ik, waar is dat nodig voor om daar exclusief op het gemeentehuis een vlag neer te hangen? Want er krijgen andere groepen... ...andere minderheden die wel ook zo'n vlag ophangen. En dan denk ik bij mezelf... ...ja, dat vind ik eigenlijk... ...dat minderheden in het publieke... ...en in het uh, publieke debat... Uh, ...en het mediadebat... Uh, ...veel te veel overhand hebben. En dat die mensen eigenlijk ons beleid bepalen. En dan denk ik... ...ja, dat vind ik een beetje over de top. Dan geldt uh, dat ook voor alle andere minderheden... ...om hier één keer per dag... ...één keer per jaar een vlag op te hangen. Doe die vlag lekker bij de bibliotheek. De enige klacht die ik dan nog over heb... ...is een concrete over het hele verhaal... Dat, ...dat als u het over transgenders hebt... ...dat u als Partij van de Arbeid zich sterk moet maken bij de Vrije Universiteit. Want daar is het geld voor de operaties op. En daar hebben die mensen meer aan. Meneer, mevrouw Geurenson. Voorzitter, na dit betoog... Um... PvdA en Sociaal Zandvoort hebben geen behoefte aan stemming. De VVD heeft behoefte aan een hoofdelijke stemming. Dat is in eerste termijn. Ja, ja voorzitter, ik, ik trek mijn intrekking in. <lacht> Dank voor de verduidelijking die non verbaal al zichtbaar was, meneer Tone. Dank u wel. Uh, zullen we eens even kijken of het college nog iets wil toevoegen? Dames en heren. Ik mag namens het college reageren. En uh, u heeft uh, al een stukje van het standpunt van het college gelezen in één regel. In een beantwoording van een zaak die iets langer duurde dan sommigen wenselijk vinden. Dus het college dacht laten we nu iets sneller reageren dan u wellicht verwacht. En dat is niet om flauw te doen. Maar ook om uh, natuurlijk met elkaar mee te denken. Omdat het college deze motie ook zag als gewoon uh, ja, verstandig, sympathiek. Je kunt allemaal woorden bedenken. Uiteindelijk zijn het keuzes en het college heeft de vlag besteld en gaat uh, dat ook uitvoeren. In die zin is dat ook uitvoering uh, en de motie in stemming brengen is denk ik in die zin ook een ondersteuning daarvan en een expliciete uh, opiniebepaling. Dus dat kan het alternatief zijn, maar u heeft dat allemaal uh, in stemming laten brengen. Meneer Tone, u stelt mij nog een vraag over een raadsvraag en omwille van de praktische uitvoering beantwoord ik hem, hoewel die niet op de agenda staat. Uh, u vraagt, waar staat dat? Wij hebben daar weggeschreven dat het impliciet zit in ons beleid... en de wijze waarop wij in de samenleving willen staan... als samenleving en als overheid. En dan zie je bij heel veel, en vooral kleinere gemeenten... dat dat afdoende is en adequaat. En daarom hebben wij ook voor de zekerheid nog een keer laten checken... ook bij onze partners, zoals het uh, bureau discriminatie en dergelijke... van. Ja, hebben jullie signalen dat dat anderszins is en dat dat extra aandacht behoeft en die signalen krijgen we niet. En dat is de reden waarom we hebben gezegd, dan gaan we op dit moment, behalve dat dat impliciet is weggeschreven en je dat ook zou willen, dat een ieder gelijk is en dergelijke, dat verder niet doen. Want we moeten ook keuzes maken in deze wereld. Verder niets ten nadele of wat dan ook, want dat is eigenlijk de praktische achtergrond. Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Thoden. Even kort voorzitter, een aanleiding van het, uh, het antwoord op dat andere stuk. Uh, ik denk dat het goed is dat we daar eens een keertje samen over hebben. Um, in, in die zin um, dat er ook andere signalen zijn dan wat, wat, wat hier beschreven wordt. En die signalen die zijn toch wat negatiever. En als zodanig waren onze vragen ook bedoeld. Maar dat hoeft nu niet hier in een raadsvergadering, moet nu per se in een commissievergadering. Maar ik denk dat het goed is dat we daar samen eens een keertje over hebben. Ik nodig u uit voor een kop koffie. Ik kijk even rond in tweede termijn of er nog andere mevrouw van de plas. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. D66 vindt het heel belangrijk dat iedereen de vrijheid voelt om zijn geaardheid te uiten. En is blij dat het college de toezegging heeft gedaan de vlag op te hangen. En om de coming-out-day kracht bij te zetten, heeft D66 de motie ook ondertekend. Dank u wel, meneer Posten. Ja, ik vind het aan de ene kant heel jammer, want die vlag moet gewoon uit. Maar je moet het ook mondiaal zien. Er zijn zoveel landen waar die, die, die, deze groep niet genoemd worden, Nog steeds erbarmelijk leven. Dus daarom vind ik een heel goed signaal om die vlag uit te hangen. Dank u. Dank u wel meneer Posten. Volgens mij is datgene gezegd nadat meneer Metters nog iets wil zeggen. Ik zeg ook ja. Onder schrijf dus. Dank u wel. Volgens mij is datgene gezegd wat gezegd moet worden. En ik breng de motie in stemming. En mevrouw Keurensson heeft. Ze mag natuurlijk als eerste gaan stemmen. Hoofdelijke stemming gevraagd. Nee, nee, nee, dat, dat is een, een flauw grapje van mijn kant. Excuses, mevrouw Burendsom. Um, ik ga de lijst langs. Mevrouw Geurenson. Voor. Meneer Hendricks. Voor. Meneer Kramer. Voor. Meneer Krantzberg. Voor. Meneer Meddes. Voor. Meneer Paap. Voor. Mevrouw van der Plas. Voor. Meneer Poster. Meneer Zandbergen. Voor. Meneer Steegman. Ik ben voor, maar ik stel er toch wel prijs op om te zeggen dat uh, meneer Demmers tot voor een paar weken geleden de Noord-Hollandse vrachtlees kende. Dus als we het over de vlag Kort, hebben dan... Uh, meneer Steegman, ja. korte, korte stemverklaring is dat. Meneer Tonen. Voor. voor. Meneer van der Veld. Voor. Meneer Veldwitsch? Voor. Meneer De Vries. Voor. Meneer Wisman. Voor. Meneer Cohen. De meneer Demmers. Meneer de regier. volgens mij zijn 15 stemmen voor en 2 tegen. Daarmee is de motie aangenomen. Goed. Dames en heren, alvorens ik begin met agenda punt 12 schors ik voor vijf minuten. Dat heeft twee redenen. De belangrijkste reden is dat ik aan mevrouw van der Veld heb gevraagd om mij te vervangen... aangezien ik eh, namens het college woordvoerder ben... Uh, op dit dossier en het lijkt mij handiger dat dan een ander voorzitter, zodat ik mij op de inhoud kan concentreren. De andere reden is dat ik behoefte heb aan een sanitaire stop. Vijf minuten exact. Dank u wel. Ja, was AHA met Take Me On. We zijn nog steeds live bij de raadsvergaderingen vandaag. En uh, we hebben even een break van vijf minuten, dus daarom even we muziek van ons. En uh, nu heb je... Uh, all of Me, door John Anjent. Blijft een heerlijk nummer ook. Ja, ja. Vandaag ook weer te horen live op ZFM tijdens de raadsvergaderingen. Anderhalf minuutje maar. Jammer, het is niet anders. Live ZFM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 Edges, all your perfect imperfections. Give Give you all Ja, dat was John Legend met All of Me live op ZFM vanavond. We zijn momenteel twee en half uur bezig met. Um, momenteel 22... 2 uur en 30 minuten bezig met de raadsvergadering. Momenteel is er even een korte pauze ingelast. Nu weer nog een klein stukje in Nena met 99 Loof balloons. Van 22 september. Er zitten dus nog een kort kleine onderbrekingen volgens mij. Mijn, uh, mijn naam of tenminste mijn medegenoot Quinten. Ja, dat zou best wel eens kunnen kloppen. Want uh, ik hoorde twee piepjes. Ik hoorde drie. <coughs> drie. Ja, ik denk dat je beter moet gaan luisteren, tegenwoordig, maar dat, dat maakt niet uit. Dat zijn. zou best wel eens kunnen. Ja, heb je de vraag? Ja. Oh, weer. Oh, <coughs> ik hoorde weer twee. Nou, ik weet dat toch niet meer. Wat is dit nou? Ik hoor dus wel, bedankt. Heren, wilt u plaatsnemen? Ja, dit is de raadsvergadering van 22 september, woensdag 2015. Live op ZFM tot 12 uur wordt uitgezonden. Daarna kunt u altijd nog even luisteren op uh, www.gemeentezandver.nl. Dan kunt u het ook live volgen. Ik heropen de vergadering. Als u plaats wil nemen, meneer Demmers. Naar nou, ik heb begrepen, is er een uh, gewijzigde motie. En ik denk dat het handig is om uh, de indieners daarvan... van de oude motie te vragen wat de veranderingen zijn... ten opzichte van de huidige motie. Wie mag het woord geven? Meneer Tonen. Uh, nou, in die zin, voorzitter, uh, naar aanleiding van de oproep... Uh, die de uh, Partij van de Arbeid Sociaal Zandvoort hebben gedaan... in de vorige commissievergadering... Uh, hebben, zoals ik net al zei, CDA, OBZ en D66 uh, uh, zich ook uh, gebogen over, uh, over deze uh, materie. En uh, is er een nieuwe uh, motie uit voortgekomen. Waarbij het dan handig en verstandig is dat de motie van Sociaal Zandvoert en Partij van de Arbeid wordt ingetrokken. En dat vervolgens de motie van de vijf, over, de vijf partijen, CDA, OBZ en D66, Sociaal Zandvoet en PvdA... ...daarvoor in de plaats wordt gesteld. En ik denk dat het handig is dat hier met de heer Metters dan... ...die motie indient. Ja. Gaat het gang, meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik doe dat... Uh, ...heel graag, omdat... Uh, ...en ik zal dat in het debat, zal ik... ...mijn overwegingen wel aangeven... ...vanuit de uh, CDA, uh, hoe wij er tegenaan kijken. Uh, ik zal dus de motie... Uh, ...voorlezen. Wij hebben inderdaad gereageerd... Uh, uh, ...op tijd. En we hebben, uh, vandaag zijn we... Tot een, uh, tot een nieuwe motie gekomen. Vindt u het goed dat ik het laat bij de oproep aan het college van burgemeester en wethouders? Ik denk dat het heel wenselijk is. Dank u wel. Uh, wij roepen dus het college van burgemeester en wethouders op... om proactief met de gemeente Haarlem en de buurgemeente Heemstede en Bloemendaal... samen te werken in het mogelijk maken van het opvangen van vluchtelingen in de regio Zuid-Kennemerland. De regio en in het bijzonder de gemeente Haarlem voor zover redelijk en haalbaar hierin te ondersteunen en te faciliteren. Initiatieven vanuit de samenleving voor zover redelijk en haalbaar te faciliteren en daarbij nodig gewenst te ondersteunen. De gemeenteraad over de voortgang van de inspanningen van het college op de hoogte te houden. Dank u wel. Dank u wel voor deze toelichting. Wie kan ik in de eerste termijn het woord geven? Even opschrijven. Er zullen we vast wel meer mensen zijn. Ik zie de hand van de Demmers. Tonen. Meneer Mettes. Daap. Kugelschoon. Zandbergen. Opposten. Dan begin ik bij de laatste die ik gezien heb, de heer Poster. Ja, ik... Uh... We zijn allemaal natuurlijk uh, reuze bezorgd over de ontwikkeling. Zo die de laatste weken afspelen. Ikzelf ben er bijzonder somber over, want vandaag sprak ik, ik, hoorde ik een Duitse minister, die, die zijn zelf ook heel somber op het ogenblik. Want er komt een enorme massa mensen weer op Duitsland af... En dat moet dan naar dan naar andere landen getransporteerd worden. Maar ik ben er natuurlijk uiteraard voor om er zoveel mogelijk aan te doen. En heel openzet ondersteunt deze, deze motie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Poster. Mevrouw Koehrensson. Meneer Mettes, uw microfoon staat nog open, zie ik. Dank u, voorzitter. Um, voorzitter, de motie zoals die nu uh, gewijzigd is... Roept roep toch wel op tot een aantal vragen. Dus die zou ik graag ook willen stellen. En zeker ook in het licht van um, de uh, mededeling die uh, het college afgelopen vrijdag heeft gedaan. Over uh, dat Zandvoort een bijdrage wil leveren aan de oplossing. En hoe stond het er exact? Want dan moet ik even aan de oplossing van de vluchtelingenproblematiek. Um, daarom is mijn vraag van um, wat bedoelt u met uh, proactief uh, samenwerken? Hoe moet ik dat verstaan? Uh, hoe hoe kan, moet ik dat uitleggen? De vraag ook aan het college is, heeft u overleg gevoerd met uw grootste huis part, eh, huisvestingspartner in deze zijnde woningbouwvereniging De Kei? Wat zijn de resultaten van de inventarisatie waar u op heeft gedoeld eh, in uw eh, persbericht? En dan ook nog een vraag met betrekking tot eh, deze motie, want in eerste instantie werd er gesproken in eh, de motie van PvdA Sociaal Sanford over tijdelijke opvang... Het lijkt nu alsof de motie wordt uitgebreid... richting noodopvang en reguliere opvang. Is dat correct? Dank u wel, mevrouw Kunnelsen. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, voorafzeggende dat het vluchtelingenbeleid... terugkeerbeleid en het asielbeleid... Uh, nationaal en Europees van gekante de de deugd. Um, dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar het gaat nu over noodopvang, heb ik begrepen. En um, Het is wat het is. Dus wij zouden kunnen leven met deze motie als uh, iets wat gewijzigd wordt. En de voorgestelde wijziging is als volgt. Wij twee vluchtelingen in Nederland zien als een tijdelijke veilige haven. Dat tijdelijk willen wij graag eruit. Want ze zien het gewoon als een veilige, veilige haven, weg gaan ze niet meer. En dat we bij overwegende dat er een plicht rust op onze samenleving om barmhartig te zijn... waarbij haar humane verplichting moet vervullen... in deze vluchtelingencrisis tussen haar haakjes noodopvang. En dat bij roepte het college van burgemeester en wethouders op... proactief met de gemeente halen, en de buurgemeente samen te werken... en het mogelijk te maken van het opvangen van vluchtelingen... in land en... Daar moet dan bij staan om het, mogelijk te maken, om het tijdelijk mogelijk te maken van het opvangen van vluchtelingen in de regio Kennemerland. En als laatste heb ik uh, kunnen lezen, nog niet zo lang geleden, een week of zo, dat de gemeente Heemstede hier geen brood in zag en dat ze geen mogelijkheden hadden. Verder uh, zou ik uh, in de toekomst, in een zeer nabije toekomst, een agendapunt uh, willen hebben uh, wat betreft de huisvesting uh, in zaken dus de uh, statushouders, want uh, zo, uh, zoals het er nu uitziet worden er heel veel mensen statushouders, um, en dat we dat eigenlijk in dit dorp, maar ook daarbuiten niet kunnen herbergen. Ook omdat de woningbouwverenigingen flink gekortwiek zijn en niet kunnen investeren. Uh, nu is de statushouder een onderdeel van een wagonnetje in die hele trein en daar stokt het. En het zal toch niet zo zijn dat de problemen die daaruit voortvloeien ten koste gaan van de mensen die al tien jaar wachten op een huis. Dat is gewoon niet uit te leggen. Dus in navolging van de vragen van de Tweede Kamer... hedenmiddag middag van een aantal partijen... om de automatische urgentieverklaring voor een statushouder... om daar wat anders voor te verzinnen. Want de minister, en in deze is dat minister Blok... die heeft vanmiddag een oplossing aangegeven... En dat was uh, meer statushouders in één woning. Dat zou al een stuk schelen. Financieel uh, gaat hij helemaal niet uh, bewegen, want hij heeft geen geld. Klinkt me een beetje raar in de orde, want wij zijn de komende jaren 3 miljard eraan kwijt. En tot nu toe op korte termijn 1,2 miljard. Dus daar kan wel wat van af om uh, de woningbouwvereniging een beetje te steunen. En verder alle regelingen die aan statushouders vastzitten, die stammen uit wetten, wetjes uit, uit de jaren 90. Ja, de tijden zijn drastisch veranderd, maar de wetten zijn nog niet aangepast. Dus uh, in vervolg op deze discussie, of mijn betoog, uh, na aanpassing van de motie als het gaat om noodhulp, willen wij graag een discussie uh, over de statushouders in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Sandbergen, en mag ik u dan ook tevens vragen om mee te nemen... de textuele wijziging die de heer Demmers voorstelde? Dat het woord tijdelijk erbij geplaatst wordt. Het gaat om tijdelijke opvang. Eén ja, keer weg laten en één keer toevoegen. Bij punt 2, bij de overwegen, constateringen. Een tijdelijke veilige haven, tijdelijke weg. En dan blijft dus over veilige haven... En er zou dan, als ik het goed genoteerd heb, achter uh, punt 1 bij de overwegingen moeten komen te staan noodopvang. En bij uh, oproep naar het college, daar zou uh, een kleine verandering moeten komen, dat het gaat, puur gaat om tijdelijke opvang. Dus dan zou de zin omgebouwd moeten worden naar mogelijk te maken, tijdelijke opvang te bieden. <tijd> Voorzitter, uh, met betrekking tot de wijzigingen uh, wil ik dat even overleggen met uh, de mede-indieners van uh, de motie. Ik, ik uh, heb, de, uh, ik heb de, de zaken genoteerd. Ik begrijp wat u bedoelt. Desondanks uh, hebben wij deze motie met een aantal partijen opgesteld Dus uh, wie ben ik om nu daar allerlei toezeggingen op te doen um, voorzitter de, de staatssecretaris hoe heet het de staatssecretaris Dijkhoff die, die heeft een oproep gedaan aan de Nederlandse gemeente en die heeft gevraagd om stoere bestuurders stoere bestuurders die um, ja, zich willen bezighouden met een probleem wat, uh, wat hier, uh, waar we het nu over hebben. En uh, het is een mondiaal probleem. Het is een uh, Europees probleem. Het is een landelijk probleem. En uh, ik realiseer me als Zandvoort dat we daar een hele kleine speler in zijn. Toch moet ik zeggen dat uh, Zandvoort uh, in de geschiedenis... ...heeft aangegeven dat wanneer er een uh, oproep wordt gedaan... ...om uh, mensen in een oorlogssituatie of anderszins te huisvesten... ...dat zij dat uh, steeds heeft gedaan. Ik, ik wijs even naar de Eerste Wereldoorlog... ...waar uh, een groot aantal uh, Belgen hier in uh, Zandvoort uh, huisvesting geboden werd... Ik wijs naar de 30e jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog... waarin vluchtelingen uit Oostenrijk en Duitsland hier huisvesting kregen. Ik wijs naar uh, een, uh, de vrijheidsoorlog tussen Nederland en Indonesië... waar honderden Indonesiërs hier in Zandvoort huisvesting boden. Ik zou bijna zeggen noblesse oblige... We hebben het nu over een probleem waar wij, waarvan wij de omgang, de omvang niet kunnen inschatten. Maar waar wij toch uit humane overweging iets moeten doen. Uh, in eerste instantie is, uh, is er een, uh, een motie van uh, Sociaal Zandvoort. En, uh, uh, de Partij van de Arbeid is door D66 omarmd. Toen nog niet wetende wat de standpunten waren vrijdag van het college. En uh, naar aanleiding van die gesprekken in het presidium uh, is er tot een nieuwe motie gekomen. En u begrijpt dat wij die motie van harte ondersteunen. En uh, daar wilde ik het eigenlijk bij laten. Dank u wel. Dank u wel meneer Sandbergen. Meneer Paap. Ja dank u uh, voorzitter. Als eerste ondersteunen we natuurlijk ook die motie, anders hadden we hem niet uh, mee ondertekend. Maar uh, meneer Demmers had het net over statushouders. Uh, wat ik dan uh, weer vanmiddag gehoord heb uh, op de televisie is dat uh, gemeentes uh, uh, meer status, uh, statushouders uh, moeten gaan huisvesten. Dus het zal wel weer een verplichting worden. Dan roep ik het college op eigenlijk om, eens, om de kei te gaan praten om de sociale huurwoningen in ieder geval niet meer te verkopen... daar een stop op te zetten. Want die mensen zou je toch straks uh, moeten huisvesten. Die verplichting ga je krijgen. Voorzitter, bij in interruptie... De, de minister heeft vanmiddag gezegd... dat het verbieden van het verkopen... door gemeentes aan woningbouwvereniging van woningen... dat hij daar niet aan meewerkt. Dus ja. die woningen mogen ze gewoon blijven verkopen? Punt. Ja, nou ja dat, ik zeg ook... ...van het college moet maar eens een keer met de kei onder de tafel... ...om te kijken welke mogelijkheden daarin is. En wat de minister wil of niet wil... ...zal maar, zal maar op zijn Hollands gezet een worst zijn, meneer Dimmers. Nou, nou, ja. Ja, nou, dat is geen taal, dat is heel normaal. Ja, dat kan ook een boom zijn. Het, uh... Uh, dus vraag aan het college... Om eens met de kei uh, om de tafel te gaan zitten hoe dit op te lossen. Want het kan niet zo zijn uh, dat de uh, uh, woningvoorraad die voor onze eigen bewoners uh, zijn. Daardoor zo'n druk uh, komt op te staan. Dat je in de plaats van zeven uh, jaar uh, moet wachten voor een woning. Misschien wel naar 12 of 13 jaar gaat. En dat, en dat lijkt mij nou niet zo handig uh, idee uh, voorzitter. Dank u wel meneer Paap, Meneer Mittes. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, bij het opstellen van de motie en het uh, doorspreken met elkaar... is van belang geweest voor ons dat Nederland een rechtsstaat is. En dat er dus wetten zijn en verdragen. En waarin aangegeven staat dat er een plicht is om asielzoekers op te nemen. Te registreren en op te vangen. Dus ik ben blij als daar deze raad het volledig mee eens is. Want de rechtsstaat staat voor... De opstellers van deze uh, motie, in ieder geval hoog in het vaandel. Het zal dus duidelijk zijn dat het CDA dat standpunt, dus ook volgt. En daarnaast vanuit beginselen van solidariteit en de menselijke maat. Voorzitter, wat voor interruptie, interruptie. interruptie? U heeft het over een rechtsstaat. Wij ja, op toch... dit onderwerp, meneer Demmers... Eh, ik laat ik, ik laat ik je vraag eerst eventjes... Ja, ja, ja even antwoorden. Even u. u heeft het over de rechtsstaat. Ja. Het is terecht. Dus het terugkeerbeleid, het asielbeleid en het vluchtelingenbeleid... dat is tot stand gekomen door democratische besluitvorming in de Tweede Kamer. Dat gaan we doen. Nu blijkt, na nou een aantal jaren, het werkt gewoon niet. Dus het uitvoerend orgaan, de regering... ...is later geweest. Hij heeft dat niet gedaan. Daar hebben we het nu niet over. Ja, daar hebben we het wel over, meneer Kroosberg. Want waarom kan Urgenda de regering voor de, voor de rechten slepen... ...omdat ze niet aan hun verplichtingen en beloftes voldaan hebben... ...als het gaat over CO2-uitstoot. En Urgenda heeft gelijk gehad. Dus u kunt, als het CDA zijnde... Hebben wij veel minder problemen, zegt het CDA tegen de regering, als u gewoon de politieke besluitvorming die uh, geleid heeft dat de regering dat moet uitvoeren, terugkeerbeleid, asielbeleid, vluchtelingenbeleid, als u dat goed uitvoert, dan zijn we al driekwart onderweg. En dat heeft de regering nagelaten, dus daar is de rechtsstaat in gebreken gebleven. En dat wordt onder tafel uh, geschoven. En daar Meneer moeten Demmers, we ons rekenschap van geven. Meneer Demmers, mag ik u toch verzoeken... om zich echt te houden aan de strekking van de motie? En ik begrijp dat het voor u belangrijk is... om allerlei zaken Meneer, daarbij te wel, halen... die zeker niet onbelangrijk zijn. Maar als we deze discussie hier met z'n zeventien aangaan... dan wordt het echt een latertje, denk ik. Meneer Metters. Ja, dank u wel. Uh, ik ben het overigens met de... Uh, uh, heer Demmers eens... dat er uh, heel veel participanten zijn. Dat is duidelijk. Die zijn hier op gemeentelijk niveau wel degelijk. Wij hebben, spelen wel degelijk een rol erin. Dat wil ik daarmee dus ook beweren... vanuit het feit dat er wetten zijn. En dat geldt voor de provincie. Dat geldt zeker voor de Tweede Kamer... Uh, die hier allerlei de voor aangenomen hebben. Dus die zullen daar dan... Uh, hun best voor moeten gaan doen. Dat brengt me op een ander punt. Uh, wat kunnen we dan in Zandvoort, uh, Zandvoort doen... In ieder geval uh, is het uh, voor ons van belang... en dat is ook in de geest van de motie... dat we denken in mogelijkheden en niet denken in problemen. En ik ben ook blij met de opmerking die gemaakt werd door de heer Paap... als hij zegt van, uh, kunnen we wat met die woningen doen? Want natuurlijk zijn er dikke problemen... zoals door, geschetst door de heer Poster ook. En die hebben dan ook te maken met uh, woningen, want statushouders... die kunnen in aanmerking komen voor woningen. En dat is dus wel degelijk gemeentelijk beleid... want we zijn verplicht... dat hebben we ook kunnen lezen in de vraag- en antwoordnotitie... om die op te nemen. Het is dus van uh, erg veel belang... om te denken in mogelijkheden. In hoeverre kun je daar Europees geld voor vinden? In hoeverre kan die Tweede Kamer daar budget voor vrijmaken? In hoeverre kan die provincie dat ondersteunen? In hoeverre is de suggestie van de heer Paap... op de een of andere manier te realiseren... Uh, op dit onderdeel? Zo zijn er heel veel onderdelen te noemen waar wij wel degelijk een rol in hebben. Ik wil nog eventjes een voorbeeld geven als het gaat om onderwijs. Wij zijn verplicht om onderwijs en ook gezondheidszorg te verstrekken aan uh, vluchtelingen. Dus het zit wel degelijk ook in Zandvoort. En we kunnen niet alleen wijzen naar uh, de Tweede Kamer. Dat is dus ook de strekking van deze motie. En die strekking is ook om hem te leggen naar je haalbaarheid kijkend naar de regio... Wij doen mee in de regio. Dat is aangegeven door het college. Ik ben bijzonder blij met datgene wat ze in het persbericht gezet hebben. Uh, en ook daarin, dat is proactief, zijn ze dus gaan inventariseren. Ik lees dat in elk geval duidelijk uit het persbericht. En dat vind ik ook een, uh, een college wat daadkracht toont. En wat in de gaten heeft, wat er in de wereld aan de hand is. En dat het dus ook weer de Zandvoort geld. Dat hebben ze gedaan en ze geven ook daarin aan dat ze de samenwerking zoeken. Motivatie is voor een deel uit het sociale domein om dan samen te gaan werken met Haarlem. Dat is volstrekt logisch, dat is realistisch. Maar dat moeten we en vandaar die motie wel gaan doen. Andere gemeenten daarbij betrekken. Uh, als het dus ook gaat om uh, dat persbericht en de rol die het college tot op heden heeft gevoerd. Ik keek ook, ik heb er net naar gerefereerd... ...naar het vraag- en antwoord uh, notitie die we gekregen hebben... ...die geeft heel veel informatie. We kunnen veel vragen stellen. Een belangrijk deel van de vragen kun je ook al weghalen... ...uit die vraag- en antwoordnotitie. En wat dat betreft steunt, ik praat nu even voor mezelf... ...het CDA heel sterk, ik denk ook overigens over de andere motiendieners... Uh, ...het feit dat het uh, college die stukken uh, tijdig gestuurd heeft... ...en die zijn bijzonder bruikbaar... Als het gaat om de uh, aanpassingen zoals die voorgesteld zijn door je demmers... mijn eerste reactie is dat ze zeker zinvol zijn... maar natuurlijk zullen we ze even moeten bespreken uh, met elkaar. Ik dank u wel voor deze tijd. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Tona, nu u het woord. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, iedereen heeft eigenlijk al in alle tonaren bezongen... dat we uh, nu worstelen met een immens probleem... Um, wat zijn oorzaak vindt in een grote onrust in, in een heel groot gebied van, uh, van de wereld. En ook gewezen op uh, we bijna de heilige plicht die wij hebben om daar uh, zo goed uh, en kwaad als we kunnen een bijdrage aan te leveren tot oplossing van het probleem. Terwijl, denk ik, hier in de zaal niemand de illusie heeft dat over vijf jaar het hele probleem in het Midden-Oosten is opgelost. Er zal nog heel wat water door de Rijn gaan voordat dat zo is. En we moeten ook oog houden voor het feit dat er de kans enorm groot is... dat er nog veel meer mensen de weg zullen zoeken naar veiligheid en naar vrijheid. En daar zullen we, daar zullen we ons met z'n allen op moeten voorbereiden. Dat was ook de insteek van ons om, om, om de motie in te dienen. Um, ja, ik was vorige week vrijdag was niet de gelegenheid om bij het overleg van de fractievoorzitter te zijn. Uh, maar ik moet zeggen, ik was wel even verbaasd dat, dat het college uh, toen al meteen een, een persbericht de wereld in heeft gestuurd. En niet even heeft gewacht tot de behandeling van de motie op dit moment. Want ik denk dat dat eigenlijk meer in de reden had gelegen. Maar goed... Uh, het is in ieder geval heel positief te lezen wat, wat, uh, wat het college al gedaan heeft. Ik krijg zelfs de indruk dat het college dat al, uh, ook al aan het doen was... Ook ...voordat uh, wij in de commissievergadering die motie hadden aangekondigd. En misschien was het handig geweest als het college daar toen al wat over zou hebben gezegd. Uh, neem hier weg. Uh, die stappen die het college gezet heeft, wil zetten en de zaken die het college beschrijft... ...die, die onderschrijven wij. Uh, die, die, vinden wij ook, uh, die vinden wij ook belangrijk... Met name ook regionaal kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Uh, het vraagt overigens wel wat van de gemeente. En in de eerste plaats, je merkt zo links en rechts in het land... Uh, dat inwoners nogal eens ontevreden zijn over communicatie. En natuurlijk moeten er soms snelle beslissingen genomen worden... Uh, om mensen onder te brengen. Tegelijkertijd zul je als je dat gaat doen ergens... En ze nog helemaal niet gezegd dat wij dat hier kunnen gaan doen. Maar als we dat hier gaan doen, dat die communicatie, een strakke en heldere communicatie, noodzakelijk is in de richting van, van de inwoners. En we moeten ook heel goed kijken naar de tijdelijkheid. Wat is die tijdelijkheid? Uh, nou ja, net gaf ik eigenlijk al een vingerwijzing van. Ja, we moeten er toch een beetje van uitgaan dat er voorlopig nog, uh, nog, uh, nog, nog, nog, nog veel meer mensen. Uh, uh, deze kant op komen. Want als we kijken naar de verplichting... die nu vanmorgen in de, uh, in de EU besloten is... waarin Nederland 7.214 mensen moet opnemen... van de 120.000 die uh, in Hongarije en Slovenië zitten... tegelijkertijd zien we dus dat er uh, 4.000 per uh, week binnenkomen... elders vandaan. Dus dat betekent nogal wat. Het heeft nogal wat in een impact op, uh, op, uh, op, de, op de samenleving. En dat moeten we niet vergeten natuurlijk... want in feite zijn die 7214 is, is, maar een klei, is maar een klein deel van datgene wat er binnenkomt en gaat komen en blijft komen. En wij moeten in ieder geval niet voor ijveren dat de grenzen gesloten worden. Wij moeten ervoor zorgen dat die mensen gewoon menswaardige opvang krijgen hier. En dat, ik vind dat, dat we dat aan hen verplicht zijn. De heer Zomerden gaf er straks een mooi voorbeeld van, of een aantal mooie voorbeelden van. Sandvoort in het verleden en hij vergeet dan nog bij de Hongaren en de Joegoslaven die we hier ook uh, uh, gehuisvest hebben in Zandvoort. Het is uitermate belangrijk dat wij in het kader van solidariteit en humanitaire overwegingen uh, de, dit, dit, uh, deze zaak mede proberen tot een, tot een oplossing <coughs> te brengen. Nou, wat hebben we nou met, met, met de motie gedaan? Uh, onze motie ging in eerste instantie voor een heel groot gedeelte over tijdelijke huisvesting. Dus tijdelijke opvang, laat ik het zo noemen. En um, daar hadden wij dat regionale verband nog niet zo helemaal bij betrokken. Uh, wel al in, uh, in het voornemen om, uh, om hier daar vanavond over te hebben. En gelukkig heeft het college dat zelf ook gedaan, ook vanuit de VK, de oproepen die er geweest zijn, die er gedaan zijn. Contacten ook met, uh, met, uh, met Haarlem en eventueel met andere gemeenten, Heemstede, Bloemendaal. Uh, wij zullen onze bijdrage moeten leveren zo goed als we kunnen in het besef dat ook de polstok van Zandvoort een geringe is. Maar we zullen toch die, die, die, die rijkwijde van die polstok zo groot mogelijk moeten maken om zoveel mogelijk te kunnen doen. En de heer Mertens had het er net over en terecht over, wij zijn verplicht onderwijs te geven, wij zijn verplicht voor gezondheidszorg te zorgen. En het zou goed zijn als wij voor onszelf de verplichting op ons namen, als we dan ook gewoon kijken naar werk. En waarbij we dus geen uh, advocaat of notaris uh, op Schiphol uh, achter de veegmachine zetten, maar dat mensen volwaardig werk kunnen gaan krijgen. Want dat is ook een zaak die wij, uh, die, die wij mee moeten nemen. De ontwikkeling van die mensen kan niet stil blijven staan. Je kunt niet zeggen, kijk, laten we, laten, we, laten we er niet moeilijk over doen. Uh, een tijdelijke opvang hier is wat anders dan dat mensen zich op een gegeven moment definitief in Nederland kunnen vestigen. Dat gaat gebeuren natuurlijk voor een heel groot gedeelte. Mevrouw Geurelsson uh, heeft het al over generaal Abdon. daar heb ik het niet over. Uh, ik heb het erover dat, dat we onze ogen niet moeten sluiten voor het feit dat er gewoon straks heel veel mensen die hier naartoe zijn gekomen, hier ook daadwerkelijk uh, blijven wonen. En, en zich hier gaan settelen en zich hier happy voelen... en onderdeel gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving. Nou, dan moeten wij daar ook op voorbereid zijn. Dan moeten we ook kijken hoe zit dat straks... want we zitten nu toch nu met de crisis en we hebben nog heel veel werkloosheid. Eh, maar straks hebben wij, eh, hebben wij echt eh, ook nog een keertje menskracht nodig... omdat wij straks in de problemen komen als die economie weer aangetrokken is. En, eh, dus dus in, in die zin denk ik dat wij moeten gaan kijken hoe kunnen wij met, met uh, deze mensen opvangen... een plek bieden... Uh, met daarbij ook een zinvolle... Bes besteding van hun tijd. Want dat, moet, dat is iets... wat we niet mogen vergeten. Uh, anders, krijg je, anders krijg je je dat uh, dingen uh, fout gaan lopen. Dat hebben we links en rechts al wel eens gemerkt ooit. Uh, en dat zou niet zo gek zijn natuurlijk. Want als je opgesloten zit... in zo'n uh, zo asielzoekerscentrum... en er staat verder niks te gebeuren je bent in de midden of nowhere ergens neergezet... ja, dan denk ik niet dat mensen zich hippie gaan voelen. Voorzitter, kortom... Uh, erg blij met het feit dat wij gezamenlijk deze motie hebben kunnen maken. Uh, erg blij met het feit dat het college ook heel actief bezig is gegaan. En wij uh, blijven graag op... De... ik vind wel dat we die motie gewoon moeten, ook echt moeten, moeten handhaven en moeten indienen. En moeten vaststellen zodat iedereen ziet... Waar de gemeente achter voor staat. Uh, communicatie richting de bevolking, ik, ik zeg het nog maar een keer. Moet, goed, strak, helder en, uh, en, en, en regelmatig. En, uh, en ik hoop dat wij vanuit, vanuit uh, dat denken wat we hier nu met z'n allen hebben, hebben neergelegd, ook straks echt daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren waar de vluchtelingen wat aan hebben. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb een voorstel voor u. Ik heb een tweetal vragen gehoord die aan de indieners zijn gesteld van deze motie. Ik heb tevens begrepen, begrepen uit de woorden van de heer Zandbergen dat hij dat graag wil overleggen. Dus ik wil eigenlijk u voorstellen een korte schorsing te houden van vijf minuten. Voorzitter, voorzitter dat, dat, dat, dat... dat hoeft mij niet per se. Uh, de heer Mertens die, die, die, die noemde het net ook al... Ja. Um, en ik denk de heer Sandberg precies hetzelfde denkt. Ik heb, ik heb geen moeite met de drie aanpassingen die er, die er zijn voorgesteld. Om het tijdelijk aan de ene bovenin okay. te schrappen, Tijdelijk toe te voegen eronder. En noodopvang. Ja, ja met die eerste... Mag het, voorzitter? Jazeker, okay, meneer dan, Metters. Dank, dank u wel. Uh, met die eerste twee uh, aanvullingen, uh, uh, prima. Over de laatste zou ik nog wel even willen praten. Want uh, dat woord tijdelijk... Uh, uh, uh, ja, dat, dat is niet ha haalbaar, denk ik. Het kan wel wenselijk zijn, maar dat is niet zo haalbaar. Dus ik zou er nog wel nee, even over willen praten. Nee, maar tijd nee, maar op dit moment is ja, dat tijdelijk ja. nog rekbaar. Op het moment dat wij gaan zeggen uh, twee jaar of drie jaar. Dat is niet zo. Uh, Heren, zou het dan toch niet handig zijn om toch even een korte schorsing te houden? Nee, het is veel hebben, leuker dat in de openbaar. Zou de tribune ja. daar ook van gaan om het, het prachtig praktische... en de thuis? Om het praktische, ik had wel begrepen dat de portefeuillehouder voor de schorsing een korte mededeling wilde doen. Ja, voorz voorzitter, misschien, misschien kan ik er nog even over, over nadenken. En wat uw suggestie dat de voorzitter ook aan het woord komt, want ik ga ervan uit dat hij het nodig gedaan heeft en ook wat wil zeggen, dat we dat eerst doen. Dan komen we er later op terug. Hier. Ja, het woord is aan de portefeuillehouder. Mevrouw de voorzitter, leden van de raad en natuurlijk ook inwoners. Ik denk dat u voortreffelijk heeft geschetst in welke dynamiek en problematiek wij op dit moment zitten. Dat ga ik niet herhalen, want ik herken heel veel erin. En ik herken ook het dilemma wat erachter zit, een aantal daarvan, en die heeft u ook geschilderd. Daar is het college het volstrekt mee eens. Wij hebben op dit moment geen pandklare oplossing, dus ook geen lijstje nog. Nee, we zijn aan het inventariseren op een aantal zaken. We hebben natuurlijk wel Zandvoort even door de oogharen bekeken... en gekeken van wat is mogelijk en niet mogelijk. Maar de realiteit is dat het COA, en het COA is een charge in deze zaak... de regie heeft over heel veel zaken... en het COA wordt overlopen door een aantal zaken. Dat betekent dat wij gepast met het COA contact opnemen... We hebben wel natuurlijk de verbinding gelegd al uh, met de centrale gemeente Haarlem. En donderdag is er een uh, ingelast overleg van de vier burgemeesters in deze regio. Dus in die zin past dat helemaal binnen deze motie. En uh, waar we elkaar kunnen versterken en heen gaan. Ik vraag me even af of het wellicht uh, wenselijk is. Want het college had al iets meer aan duiding gedaan. Want kijk, het is een zo... Uh, kwetsbare problematiek, want u zegt allemaal terecht, het moet volgens de Zandvoortse maat en polstok helemaal mee eens, maar het interessante is nu, wat is die maat en die polstok dat is zoeken en vinden en met elkaar in discussie gaan, dat hoeft niet nu wat het college betreft, want een aantal van u heeft ook al gezegd, neem ons mee, en dat is iets wat het college op voorhand al zich in de oren heeft geknoopt, meneer Tonen noemde letterlijk, let op de communicatie, dat is essentieel er is één uitzondering en dat is crisisnoodvang. Dat heb ik ook al, uh, aan u meegedeeld vrijdag, maar dat staat ook in het bericht. En we moeten even los van de terminologie... ...crisisnoodvang is echt acute noodzaak voor een paar dagen. Daarvan is gezegd, ook in de veiligheidsregio kwam dat appel... ...hebben wij namens Zandvoort gezegd, dat moet je altijd doen. Want dat is echt gewoon crisis, alle hens aan dek. Dat de aanbod lichter is niet nodig geweest... ...want er waren voldoende andere voorzieningen door heel Nederland heen op dat moment. Dus voor crisisnoodvang... Ja, dan, dan is het gewoon optreden, doen en afwikkelen... en zo snel mogelijk met mensen in gesprek gaan. Voor de overige en daar zit dan een wat, gelijk een wat langduriger karakter in... dan praat je over maanden van een aantal zaken... daarvoor geldt dat wij met het COA even onze analyse gaan delen. Die analyse voor de lange termijn lijkt toch te zijn... dat grootschalige opvang hier niet erg voor de hand ligt. Dat zeg ik maar even hardop, want ik wil ook aan verwachtingenmanagement doen... dat mensen ook weten wat globaal de verwachting is. Het zou wellicht kunnen, maar dat willen we eerst met het COA bekijken. Want het COA stelt een eis minimaal 300. Dan heb ik het over de categorie vluchtelingen. En veelal liever 400 tot 500 of 600. Dan heb je het over kortdurende noodopvang, langdurige of asielzoekerscentra. Uh, daar zit een spanningsveld in als je kijkt naar Zandvoort. Dat gaan we bespreken, maar even voor de verwachtingen. Het tweede is de categorie statushouders... Daarvan weet u dat Sandvoort al jarenlang heel goed de verplichtingen die jaarlijks zijn afgesproken, ik vind, echt voorbeeldig nakomt. En dat mag ook wel eens gezegd worden. En zeker als je daarmee een aanmerking neemt, en u kent dat allemaal, dat wij toch een behoorlijke druk op onze sociale woningmarkt hebben. Dat hoeven we niet te ontkennen, dat is gewoon een feit. En desondanks slagen wij erin. En dat kunnen lang niet, iedere gemeente in Nederland kan dat, halen wij dat. Maar daar zit hem ook gelijk een stuk ...belangentegenstelling, in hoeverre ben je nog in staat... ...die langdurige uh, druk daarop op een of andere manier te beïnvloeden... ...daar gaan we nu geen uitspraak over doen. We zien wel wat het een dilemma is, daar komen we bij u op terug. Het is niet zo dat het college dat eenzijdig gaat doen... ...en natuurlijk ook met de inwoners. Helder. Het tweede wat we hebben gezien is dat er voor die statushouders... Wordt ...is inmiddels neergelegd een soort zelfzorgarrangement. Dat zijn mijn woorden, dat lijkt wel bij Zandvoort te passen... omdat wij natuurlijk nu in een naseizoen winter en dergelijke gaan... en de bedoeling is dat dat tijdelijke mogelijkheden zijn voor statushouders... totdat ze worden doorgeplaatst naar de definitieve huisvesting. De landelijke uh, verwachting is, ook vanuit de VNG... dat daar andere oplossingen voor gaan komen... zodat er ook sneller wordt doorgeplaatst. Dus het college heeft gedacht om die variant ook met het COA te gaan bespreken zodat je die mogelijkheid kunt neerleggen bij inwoners en ondernemers. En die mensen faciliteert in dat opzicht. Want als je daarmee de druk op de centra verlicht... hier een ontvangst regelt die gewenst en gewild is... zo versterk je elkaar in dat opzicht. Dat is even een ruw beeld. Dat iets meer voor wat betreft de duiding. Nogmaals, er is geen enkele concrete locatie op het oog op dit moment... Maar we gaan wel dat, zoals de motie ook zegt, met het COA bespreken. En realiseert u zich dat wij vooral willen dat het COA met de VNG dat we die in charge laten zijn. En dat niet iedereen dat proces gaat verstoren. Haarlem ervaart het, we hebben daar vandaag elkaar over bijgesproken. Het is echt een heel ingewikkelde transitie om de koepel beschikbaar te stellen. Ook voor het COA, want daar plaats je 350 man... ...en die worden van de een op de andere dag bijna geplaatst. En dat is alle hens aan dek, omdat de problemen echt groot zijn. Dan praat je over noodopvang. Dat is denk ik de essentie van wat wij op dit moment uh, met u willen delen. En volgens mij is dat in lijn met wat de motie zegt. Ik heb er een paar aspecten qua duiding aan toegevoegd... ...omdat ik ook denk dat dat belangrijk is voor onze inwoners... Dat we elkaar in die zin ook reëel uh, durven aanspreken, want er is natuurlijk ook zorg bij inwoners en dat snap ik. Maar de kunst is om in oplossingen te denken en elkaar daar ook in mee te nemen. Dat is helder. Dat is wat mij betreft, uh, voorzitter. Even in algemene zin, dan hebben een aantal mensen ook nog concrete vragen gesteld. Uh, overleggen met de KEI, ja natuurlijk, want de KEI is daarin een strategische partner. De kunst is daar om creatieve oplossingen te gaan bedenken op korte en wellicht lange termijn. Uh, dus dat gaat gebeuren en geïntensiveerd worden. De inventarisatie heb ik u net op geantwoord. De interruptie heer voorzitter, maar dat gaat u wel uh, terug communiceren ja, naar de raad toe? Het antwoord is ja. Wij gaan u uh, regelmatig met een memo van de voortgang op de hoogte houden. Maar niet alleen u, maar ook onze inwoners. En lopen wij tegen dilemma's aan, dan zullen wij met spoed, met een dilemma notitie terugkomen. Uh, wat is gewenst en niet gewenst? Want er zullen een aantal soms lastige besluiten genomen gaan worden. En dan hebben wij niet alleen de behoefte om dat met de inwoners te bespreken, maar ook met u. Nou, dat is ook heel belangrijk, dank u. Ik. ik zit even te kijken, mevrouw de voorzitter, of er nog... Nee, geen concrete vragen volgens mij. Voorzitter. Bij mij weten geen Voorzitter. concrete vragen. Meneer Demmers. Ja, um, hoeft u nu geen antwoord op te geven... maar ik zou graag een definitie willen hebben van noodopvang. Een definitie van crisisnoodopvang. En ik zou graag knip willen hebben... in de discussie of in het overleg... als het gaat over crisisnoodopvang, noodopvang... en aan de andere kant statushouders. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Ja. Um, en de volgende vraag is, opmerking, um, over het zelfzorgarrangement. Wij hebben 577 kamers te verhuren hier in het uh, dorp. Meneer Demmers, mag En er ik zijn een hoop uh, ondernemers. Meneer Demmers, ja? mag ik voorstellen dat u dat gewoon vasthoudt voor de tweede termijn? Oh. Want... U pleegt een interruptie, maar u stelt gewoon een vraag. Ik dacht vraag. Dat, de, voorzitter, dat, de, dat de portefeuille al klaar was met zijn verhaal. Nee. Nee? Nou, met zijn verhaal wel, maar dat wil niet zeggen dat alle vragen zijn beantwoord. En oh. ik was ook nog niet naar de tweede termijn gegaan. Oh, potverdorie. Ja. Mag ik deze vraag beantwoorden? Meneer Demmers? Meneer Demmers, de portefeuillehouder heeft een vraag voor u. Nee, ik heb een antwoord voor meneer Demmers. Een antwoord. Uh, de Hello. definities um, over crisisnood